Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het plan van de in Zeeland voor een referendum over de Het heeft het niet gehaald. Staatssecretaris Bleker wil een derde van de Het onder water zetten om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De PVV heeft gezegd het plan van Bleker zonder referendum niet te zullen steunen. De Tweede Kamer wil opheldering over de slechte beveiliging van meer dan 300.000 personeels en medische dossiers. Volgens het televisieprogramma Zemla is het systeem met de naam Humanet zo slecht beveiligd dat de website eenvoudig is te hacken. Minister Schippers moet voor dinsdagmiddag in een brief uitleg geven over de oorzaak van het lek. De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van COA-directeur Nurten Al-Bayrak tegen de NOS op vrijwel alle punten afgewezen. Volgens de Raad had de NOS een deugdelijke grondslag voor de berichtgeving over de werksfeer bij het COA. Ook vindt de Raad het gebruik van anonieme bronnen in deze zaak gerechtvaardigd. Op één punt is de klacht wel gegrond verklaard. De Raad vindt dat de NOS meer aandacht aan de schriftelijke reactie van Al-Bayrak had moeten besteden. Eergisteren besloot minister Leers naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema dat Al-Bayrak niet terug kan keren naar het COA. Het CDA in de provincie Limburg heeft het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met de PVV. Daarmee is de coalitie van CDA, VVD en PVV gevallen. Het CDA neemt het gedrag hoog op van twee PVV-gedeputeerden bij het bezoek van de Turkse president Gül deze week... De twee hadden aanvankelijk afgezegd voor een lunch met de president, mogelijk onder druk van partijleider Wilders. Later schoven ze het toch aan. Het CDA vindt dat de PVV-fractie de belangen van Limburg schaadt. PVV-leider Wilders zegt in een tweet dat de coalitie in Limburg onnodig is geklapt door het CDA. Het weer, toenemende bewolking en buien. Morgen eerst in het noorden wat zon, daarna steeds meer bewolking en in het hele land buien. Het wordt de graad of twaalf. Dit was het NOH. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een heel normale spits qua lengte, maar er gebeuren veel ongelukken. Files door ongelukken op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 6 kilometer tussen knopend Diemen en knopend Muidenberg. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 6 kilometer ook. Tussen knopend Rotterpolderplein en de Wijkertunnel, daar is de ook dicht. Op de A13 de Nage richting Rotterdam staat nog 7 kilometer na een ongeluk tussen knopend Ippenburg en Alfred Berkel en Roderijs. De weg is daar weer vrij. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht 6 kilometer. 6 kilometer op de A20, hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. A27, Golkum richting Almere. Tussen Kloop, Lunette en Beeldhoven ook een lange file, 7 kilometer. A28, Utrecht richting Amersfoort. 7 kilometer tussen Knoop het en Afrit en Dolder. En er was een heel ernstig ongeluk op de N57 Oudorp-Rotterdam. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen Portzeelanden en Ouddorp. Omleiding vanuit Rotterdam is via de borden U07 en vanuit C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 and i realize En de hoorde Kimra En natuurlijk Coach J Met Somebody That I Used To Know En daarvoor Kevin DeGrom Met Not Over You En uh, het is weer zover Het is vrijdag En dat betekent dat het weekend is met Deze keer Toby, Tim en Karim Goedemiddag heren Goedemiddag Goedemiddag Hoe maken jullie het? Ja, best prima eigenlijk Tim is er uh, niet Nee, uh, Niels. Niels is er niet Niels is er niet Tim is er wel Tim is Tim wel. onze formule 1 Joggie Noem maar even um, Die is er wel Want uh, ja, Niels had uh, even iets tussendoor Ja Nee, nee, bij Hij wordt geweest. even vervangen ja. Zo doen we dat bij de Zandvoorts Radio Omroep natuurlijk doen we um, het over. Hoe is jullie week geweest, jongens? Ja, uh, top Leuk de Formule 1 reis, hè? Druk met school, Formule 1 hebben is Jongens, we, hebben, we beginnen niet nu al <laughs> nee. dat dat Twee uur, uur lang, lang alleen maar autosport Nee, nee dat, dat doen we onze dus niet aan Nee, um, <laughs> en jou ook wel zeker niet, <laughs> Toby Nee, nee, nee, nee. Ik weet dat je het heel erg vindt. Ja. Ik, uh, ik snap jou. Punt. Niet helemaal maar. <laughs> um, voor de rest, we gaan luisteren naar Adele met Someone Like You. En we hebben straks wel heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel groot nieuws, denk ik. Echt, gaan we het goed. vertellen? We gaan het vertellen. Oké. Okay. Het mag eindelijk. Ga eerst luisteren naar Adele met Someone Like You. En nee, Toby, dat is niet voor jou. Dus niet iemand zoals jij, maar meer iemand zoals mij. Omdat het belangrijk is dat iemand zoals mij is. Zo dan. Hij staat al aan. Hè. since day glory days I hate to turn Ik jou ook <laughs> that bitch? That bitch? Zo <laughs> Hij vindt zichzelf wel heel erg grappig Ik vind hem niet grappig Zullen we nu al meteen het amazing momentje doen? Nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Daar moet ik me mentaal op voorbereiden hoor dat is oh. zo. Moet jij... Ja, ja dat zou kunnen dat je daar mentaal op moet voorbereiden Ik denk dat de luisteraar zich daar ook mentaal op moet voorbereiden Ik weet het wel zeker Want anders kunnen de luisteraars het niet aan denk ik Ik denk, denk dat niet? als ze zich er wel op voorbereiden dat ze het alsnog niet aan kunnen Ja dat denk ik dus ook Um, even denken Nou nah, dat doen we eigenlijk niet We gaan gewoon eigenlijk even luisteren naar de Black Eyed Peas dus het, uh, het zwarte stukje Leven die nog? Ja en ze hebben nog steeds de tijd van hun leven Een bruggetje hè? dat kan Ja natuurlijk kan dat Je luistert naar Radio CFM Zandvoort Het weekend in met Toby, Tim en Karim En uh, dit is de time van de Black Eyed Peas This is International Big Mega Radio Smasher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 Dat was David Guetta featuring Sia met Titanium. En ik heb een nieuwtje, een heel opvallend nieuwtje. Er is namelijk een celstraf geëist tegen een 43-jarige man. die zijn kind gebruikt als strijkplank. <laughs> dat kind dat heeft nu overal brandwoorden. en. en ja, die is gewoon verbrand door een strijkplank. Maar. Maar dat is toch wereldnieuws? Een man die strijkt. Dat is. Shh, nou, ik denk dat het wereldnieuws is dat er een kind als strijkplank wordt gebruikt Deze is echt heel flauw Nee, maar je, je kind als strijkplank gebruiken hij, zo, hij zag het kind liggen Ja En hij dacht, nou, dan pak ik even mijn overhemd Misschien dat hij wel een heel recht ruggetje, dat kindje Ja Ja, ik, ik kan ook niet strijken, maar, maar Ik gebruik meestal mijn de hond ervoor De hond Ja ja. ja, dat gaat veel beter. Weet je wat het is met een hond? Kijk, die, als je die zeg maar, een beetje goed vastmaakt met, uh, met touw aan je deurposten ja. en je pakt het zweijijzeug, het dan, dan valt die ook niet meer uit qua haar, want al het haar is dan weg. Aha. Dus vandaar, dat, dat is, is veel handiger. Voordeel, maar, een klein kind heeft nog niet zoveel haar op zijn rug, denk ik. Nee. Maar bizar. ja, uh, het is natuurlijk wel heel bizar dat je als vader je kind gaat gebruiken om te gaan strijken. Ja. Ik heb nog steeds geen haar op mijn rug. <laughs> kan iemand zijn microfoon even uit? <laughs> ja, ga verder. <laughs> Nee, um, nee, maar. Wat beschilt ze in je hoofd als je dat soort dingen gaat doen? Ja, nee, ik ik heb ik echt geen het idee. Raar. is raar. Dit is raar. Er lopen hele rare types op deze wereld rond. Ja, kijk maar naar jezelf. Hé, hey, wat gaan <laughs> wij doen volgende week? Ja, zullen we meteen aan het grote nieuws? Ja. Spannend, hè? Ja. ja. Nee, volgende week zijn wij uh, niet live. Dat is al één jaar jammer. We zijn nee. altijd live. Want we zijn het is. Uh, kijk, ik ga het niet zeggen hoe laat het is, dan weten mensen dat het live is. Het is nu uh, op de seconde na af is het uh, bijna vijf over half. 6. En dat is nu uh, bijna 5,5 en 5 seconden. Dus dan weet je dat ik live ben. En Toby ook en Tim ook. Um, voor de rest hebben we natuurlijk uh, volgende week wel heel groot. Ja, echt iets heel groot. Ja. We kunnen wel echt heel erg. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, voor zeggen. jou stil Ja, voor jou ook. Okay, maar jij bent niet zo groot. We, we, we gaan namelijk een soort moment van optreden voor 1136 man. Publiek voor ons. Een live live uitzend. Nou, ja, live daar. maar semi Ja, semi-live. Hoor volgende week. He, met, ja met publiek, Je hoort volgende week op dezelfde tijd als nu hoor je, he, ons programma Alleen dan met iets anders Want dan zijn wij dus uh, op het ECL Dan waren we op het ECL En uh, daar gaan we het radioprogramma doen We hebben onder andere drie live bandjes Eén bandje, dat is natuurlijk de Karinband uh, Zo heet hij nu nog, maar die naam nou, gaan we heel snel veranderen Want ik heb natuurlijk niet zo'n zin in een eigen band Met mijn eigen naam Want ik ben natuurlijk te goed voor de band um... <laughs> maar, goed, maar goed, wij zijn dus op onze eigen school ja. En dan tijdens de examenstunt Gaan wij het programma presteren? Gaan wij het Met live muziek. Live muziek, ja. En, en we gaan straks oefenen, want ik, ik, ik moet nog één liedje oefenen. Nou, dat ken ik eigenlijk al wel. De andere twee moet ik eigenlijk meer gaan oefenen, maar dat vind ik niet leuk om te doen. Um, dat is en Paradise. Dat wordt een, ook een amazing momentje. Dat is denk ik zo rond kwart voor zes. Zijn we daar voorbereid? Ja. Ik ben ja, klaar Tim ook? kwart nee, nog zes? lang niet. Wordt Toch gewoon kwart een zes. helemaal tien minuten. Ja. Waar is de tekst? Daar zorg ik wel voor. Oké. Okay. Ik moet eerst nog even gaan naaien. Um, ja, want mensen, ik ben ondertussen, want ik heb straks gezegd: halen, ben ik eventjes mijn broek aan het naaien. Zeg maar. Want mijn broek is uh, een beetje kapot. Maar die moet weer heel, dus. Um, wij gaan even luisteren naar. Uh, Let's Friday Night. Dat is van Katy Perry, hoor. Mirobrad en Steve M. Het Weekend In. Katy Harry. 6.9 is helemaal geen Harry, joh. She is gone. Gewoon ja. een dag Hele, hele, helemaal niks doen Oh, ik heb wel dag, hoor De gemiddelde zondagmiddag ja. Jij hebt het gelukkig wel Ik heb echt een, een dagen afgelopen dagen Dat ik denk van, wat zijn het voor dagen? Maar jij zit in je examenjaren Ja, en ik doe allemaal dingen erbij en het, het is ook echt wel mijn schot Ehm, um, inderdaad Maar we gaan kampioen worden over twee weken Dat is heel leuk um, voor de rest, um, Weet jullie de tekst al uit je hoofd? Of uh, zeggen jullie van ik wil toch wel even de tekst erbij? Van Paradise Van Paradise, ik ken er geen hem uit Nee, nee. Jullie weten het niet? Ga ik hem even opnemen? Jij weet het wel hè? Uh, ja, want ik moet hem over een week performen. Para Paradise Dat is eigenlijk gewoon een paradijs dus Paradise Oh, het is echt heel moeilijk af en toe, multitasken voor mannen Maar, als je een beetje je best doet dan kom je ergens, zeg ik er altijd mm. um, <laughs> Zo, de lul denk ik weer goed dicht <laughs> um, Ik heb geen alibi. ik haal alibi. We hebben, we hebben Ali B. B. En... Dan komt er Ali B? We hebben een keertje Ali B geïnvloed, hè? Oh, dat is wel weer grappig. Ja, ik heb Ali B geïnvloed. Ali over Brownie. En? We gaan beginnen. Wat was het? Heel leuk. Ja. worden hier Paradise in het momentje. Dus pak je eigen microfoon thuis en, uh, en zing mee. Er zit een heel lang intro bij hoor, dus uh, ik kan nog rustig even een kopje koffie pakken of zo. Of uh, even een boekje erbij pakken of de tekst nog zoeken op Google. De school kan nu we weggaan voordat jij begint met zingen. Ja. Ja, dat eigenlijk ook. Sta je daar in je eentje voor niemand? Dus we gaan echt mee zingen? Ja. Ach, mijn hemel. Nou, hij gaat dit volgende week alleen zingen. Namens twee. Hij, hij, hij kan dus zingen dan? Ja. Nou, dan Als hij in de band de zit, zingen. zal hij zingen. toch kunnen zingen? Lekker ritmisch hoor, ja. Ja. Heel muzikaal. En het intro duurt maar en duurt maar. Komt-ie. When she was just a girl, she expected the world. But a few away from reach, so she ran away in her sleech. The para, para, paradise, sparrow Parapara, paradise, para, paradise Every time she closed her eyes Dan zie je toch niks? Mensen luisteren niet naar dat tekst. Maar girl, Ja maar jij zingt <laughs> Dat zou je eens moeten doen. Zou je tegenvallen wat er allemaal gezegd wordt? Is in die tekst When she was just a girl She is back to the world But a few away from the reach, And the butterflies catch in her teeth Life goes on, it gets so heavy If we don't fix the butterfly Every tear of the floor In the night, the stormy night She closes her eyes In the night, the stormy night Away she flies And dreams, so, huh? a tree of paradise, paradise, huh? Ja, nou Even weer een rustmomentje. Even ademalen. even snel een glaasje water even. pakken. Oh, en even, even een stokje nemen om erbij, uh, pakken. om erbij te komen. Oh, komt door met de waterpomp. Waterpomp-tang. Oh, die water kunnen water misschien nog even draaien zo. Hup, daar is jongen met de waterpomp-tang. Ja, ik, ik ken me als ziekers. the sky. She said, oh. But the summer set to rise this could be, this could be para, para, paradise al Afgelopen. Dan gaan we gewoon even door, maar. Ach, maar de hemel. Ja, fijn dat we de weer nou, oké, de nog één keer. Maar heb je, heb je Willem Bever in de waterpontang of niet? Nee, maar we hebben YouTube, hè? Ah, ja. misschien wel een goede. Zo! So ik denk ik van tevoren van oké, okay, dat ga ik doen. Nee. En daarna denk ik, oh god, wat heb ik gedaan. Ik heb het zacht... heb je met vrouwen heb je dat ook wel eens. Mm. Ja, maar dat ligt aan alcohol. Meestal wel, Ik Weet ja. niet wat jij in het water hebt gestopt. Uh, water. Wil je het leukste als je hiermee... Nee, nou, je rijdt niet naar water. Nee, smaak sorry, heb ik zo helemaal niet waarschijnlijk. <laughs> Voor de rest schrijven ze allemaal wel goed. Nou, dat was het meeste momentje. Uh, helaas. <laughs> Hoor ik Nils zo weer denken. In Aarden of in de oh. En ook in Aardenhout, want ze wonen allebei. Um, maar. Zijn huis zo groot? <laughs> ze hebben samen één huis, Nee. Sorry jongen, jongen. Toby, Toby, Toby. Wat hebben we aan jou? Nou, heel weinig. Maar goed, je bent erbij, dus daar ben ik blij mee. Um, zo. Karim, als blijkt dat wij volgende week 200.000 kijkcijfers en luistercijfers hebben, dan ga ik je echt vermoorden. Want omdat ik live op de radio net mijn verschrikkelijke stem heb laten horen. Oh ja. Ja. Dat is uh, jouw probleem. <laughs> ik, ik snap dat je je daarvoor schaamt. Ja. En, en daarom draaien we nu Grey Barlow met... Uh, en Robbie Williams met Shane. Oh. Ja. Wat een prachtig bruggetje slaat ja. weer. Ja. Oh, Heel wat he? Hoe erop. doet hij het elke keer weer? Ga luisteren. Well, there's three versions of this story, mine and yours, and the truth.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 I got busy throwing everybody underneath the bus oh. And with your poster 30 foot high at the back of Jay met Shame. Ja. dus is een deel van uh, Take That, ja. maar Take Die That zijn is allemaal uit elkaar, gaan. ja. En nu zijn ze weer bij elkaar en toen hadden ze dat nummer geschreven. En toen ging het weer. Hebben jullie gehoord van Tupac of Tupac, ik weet niet wat het is. Tupac. Tupac. Tupac Shakur. Over dat hij bij een optreden van Snoop Dogg en Dr. today op het podium kwam en zo een paar nummers begon mee te zingen. En ik ja. denk mensen... Nou, dat is toch helemaal niet raar dat een, een andere rapper mee gaat zingen. Maar deze toepak die is dus al twintig jaar dood. Ja. Dat dus is dat is wel. best knap dat hij dat doet. Zo, het stonk daar, dat wil je niet weten. <laughs> maar, <laughs> maar al die mensen... Want er gingen wel eens geruchten dat ja. hij eigenlijk helemaal niet dood was. Dat hij leefde. Ja. En dus die mensen dachten van... Oh, nee. nee wat krijgen we nou? Daar is hij. Hij staat er. Ik zeg het je. Ja, hij staat er. Maar wat bleek dus? Het was een hologram. Maar dat is dus zeg maar zoiets van... Uh, ja... Hoe noem je dat? Zoiets, zeg maar, een weergave zeg maar, van 3D. Op ja, op dus zeg maar, gewoon een 3D met licht, zoiets, is het gemaakt dat je echt, lijkt net echt. Maar het is gewoon... Het schijnt wel dat de Ghostbusters daarna dat uh, hele pand af hebben gezocht of we het nog konden vinden om hem te vangen. Maar dat bleek dus niet, uh, niet gelukt te zijn. Laat allemaal grappen maken. <lacht> nee, um, nee, maar Tupac is, het was echt wel een bekende, een bekende rapper en die is toen doodgeschoten in zijn auto. Samen ja. met zijn manager, die zat naast hem, die reed. En er kwam een auto naastrijden, wat ik weet nog. En... Drive by. Die was erbij. Ja. En die werd. Uh... <laughs> Karim was erbij. Ja. Ik was erbij. Nee, ik heb daar ooit een documentaire op gezien. Van, uh, of bij. Uh, hoe noem je dat? De, hoe noem je die Rare zender Discovery. Vind ik echt een rare zender. Uh, die ga je dan ja, niet meer kijken. Ja, maar dat ging over het feit dat de hoek waarin de kogels door de deur waren gekomen. niet overeenkwam met de kogelgaten in het lichaam van Toepak. En dat hij daarom. Uh... Ja, maar dat was heel Toepak niet. Ik blijf erbij. Hij leeft nog. En anders kun je altijd luisteren op zaterdagochtend naar Toepak Leeft. Maar. En dat is uh, een programma hier op uh, Radio C.V.M. Dat wisten jullie niet, hè? Nee, maar nee. dat weet ik wel. Nee. Um, maar zo'n hologram kost hartstikke veel geld. Ja, maar denk je niet dat één uh, uh, snoepdrop wel heel veel geld heeft? Hij heeft ook heel veel gouden tanden, geloof ik. Dus, uh... Ja, oké. Okay. Maar over een drive-by gesproken, ik ga weer een bruggetje maken. Want we gaan nu luisteren naar het uh, nummer van uh, Train. Dat heet ook uh, drive-by. On the other side of the street I knew I thought this can't be true cause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 I'll make it, but watch out, good, I'll fake it It's alright, alright, tonight, tonight You got me swinging like, oh, come on oh, it doesn't matter Oh, everybody now Just don't stop, let's keep the beat pumping Keep the beat up, let's drop the beat down It's my party, dance if I want, So we can get crazy, let it all. It's my party. Dance if I want to. We can get crazy. Let's